Dames en heren, hartelijk welkom bij De Familie, deel 13. Het is vandaag Pasen en we hebben een bijzondere paasgast. Misschien wil je, je even voorstellen? Nou, ik ben Joost en ik hou van lappen, hè, lekker lappen. Eerst maak ik het dan een beetje vochtig en dan ga ik er heel secuur met het oude rubber van mijn wisser overheen en dan lappen maar. Ja, dankjewel Lo Joost, sorry. Dat komt later. Uh, nu over naar de huiskamer van de familie, waar op dit moment Nancy, Claire en Freek zitten. Misschien willen jullie jezelf ook even introduceren bij de luisteraars? Freek, begin jij maar. Moet dat? Ja, dat moet, ja. Nou, goed dan. Het is Pasen en mijn naam is Freek van Pinksteren. Nou. Verder hoef ik denk ik niks te zeggen, het zal iedereen wel duidelijk zijn. De pesterijen die ik als kind op zo'n dag te verduren had, vreselijk... Dan werd ik weer omgeduwd of pootje gehaakt. En soms had er zelfs iemand een touw vlak boven de grond gespannen. Ja, He, Claire? Leuk Claire? En als ik dan weer met mijn snuffert op de grond lag, hoorde ik altijd wel ergens een pesterige stem zeggen... Ja, als Pasen en Pinkster op één dag vallen. Verschrikkelijk was het, vreselijk. Op Pasen bleef ik mijn eigen leiders weg. Ja, sorry luisteraars dat ik u hier zo mee lastig val, maar... Het is echt een trauma voor me geworden. Niet meer, maar ook niet minder. Een jeugdtrauma. En nu vanmorgen... Ik zal erover ophouden verder. Ja, doe dat. Hou er nou maar over op. Ik dacht dat je het leuk zou vinden. Maar oké, okay, we houden er nou over op. Ik zal me trouwens even voorstellen. Ik ben Claire, Freeks echtgenote. En misschien denkt hij dat ik dat leuk vind. Maar Freek beweert elke week weer bij hoog en bij laag... op zondagmiddag op de radio... ...dat hij zo vreselijk veel van me houdt. Ja, maar dat is ook zo, Clairetje. Hij houdt heel ja. veel van jou. Ja. Maar hij is verliefd op mij. Nancy, dat soort gevoelens, die kunnen samengaan. Het is wel vrij uniek, maar het kan... En ik vind het trouwens niet echt aardig van je, Claire... ...dat jij tegen mij niet zei... ...dat, het, dat, dat je dat zomaar zo'n traditie niet moet doen. Freekje, die zou dat heel leuk vinden, heb jij gezegd. En toen die daar zo lag... ...toen begon ik toch wel te twijfelen of dit nou wel Nancy, zo leuk was. leuk. Claire, alsjeblieft, laten we er nou maar over ophouden, hè? Niet weer over beginnen. Het was niet leuk. Althans, voor mij niet. Maar laten we het nu wel leuk houden. Er zit hier een hele woongroep naar ons te kijken, hè? Ja, um, laten we dan nog eenmaal ons paaslied gaan zingen. Ah ja, Oh, okay. oh Nou ja, één ja. paaslied. Drie. Vrolijk passen, vrolijk passen. Koek en ei. Koek en ei. Alle klokken luiden, alle klokken luiden. Blij, blij, blij. Ei ei ei. Ja, nou oh, leuk. Ja. Dat was een fijne Pasen toegewenst. Een heel fijn Pasen. Belaag. En echt Helemaal, hoor, ik vroolijk vroolijk dacht pasen, dat dit een traditie schat. was. Eerlijk ja, Wat een heerlijke ik, dag, ja. hè. He. Meisjes, wat doen, een heerlijke ja. dag. Moet ja, je ook ja. nog per. Alleen nee, jammer dat we wel, straks ja. naar je moeder moeten. Trouwens, wat is het hier? Een dode boel, zeg. Noem je dat vrolijk Pasen? Geen bloemetje in huis? Nee. Kon dat er niet meer af? Ja, Nancy, kon dat er niet meer af. Jij zou hier de fasen vullen. Ja, dat is waar. Dat is waar, Freekje. Ik zou de fasen vullen, maar ik heb mij bedacht. Ze heeft zich bedacht. Nou, dat is nog wat anders dan nadenken. Maar ja, een mens moet ergens beginnen. Nee, zo is het niet, En Dat heb ik ook tegen die kaufman op de hoek gezakt, Maar die was ook al zo boos. Zo, mevrouwtje, gaan wij voor de Pasen weer eens de bloemetjes zitten. Wat zal het zijn? Und, ja. ja, keuze genoeg. Hoor. De bloemen zijn weer fijn van het jaar. Hè? Alle keuze gemaakt, mevrouwtje. Uh. Drie bossen voor een tientje en als u nog even wortelschiet... ...maak ik er een kwartet voor een tientje van. Dus nog uh. eigenhandig een zoen van de koopman omdat het morgen paas is. Uh, meneer. Mevrouwtje. Ik heb gelezen dat die Hollandische bloemen giftig zijn. Mevrouwtje zei... Ja, ziet u, aan één oor wil de koopman nog wel eens slecht horen wanneer hij iets rottigs verneemt. Nou ja, het Dat is... heeft de koopman overgehouden van de oorlog, begrijpt u wel? En als het in april zo langzaam tegen mij aan gaat lopen, dan wordt de handicap steeds ernstiger. Maar ik, ik... Dan wil de koopman nog wel eens gaan slaan. Zomaar. Baf. Ja, ik wil nu Vooral zelf... als het in april tegen de maand mij aan loopt. Dus ja, mevrouwtje uh, wenste op te merken, ja, gooi het er maar uit. Wat had het mevrouwtje op haar hartje? Iets over giftige Holländische bloemen? Nou ja, ik heb in de beeld am Sonntag gelezen, Ach. die mijn ouders iedere week altijd opsturen, dat de Holländische bloemen met zoveel gif worden gekweekt, dat men er krank van wordt. Ja, dat stond klip en klaar in de beeld am Sonntag. Man zegt, zegt um, uh, die krant... ...daarvan kan je kanker krijgen. Eerlijk ah, hey. waar, onze kranten die liggen niet. Nee, dan hebben we de zaak helder. Dus u beweert dat deze mm. prachtige bloemen... ...drie bossen voor een tientje giftig zijn. Dat zegt die krant. Dat zeg jij, nou mooie mevrouw. Nou, nee. Laat ik jou één ding zeggen. Deze jongen hier is groot geworden met bloemen. Met bloembollen. Ja. Bloembolle pap, bloembolle soep, Bloembollensoep. hartige taart. Bloembollen, borrel, hapjes En? Mankeert mij iets? Nee. Zo te zien, nee. Nou, waar blijf jij dan? Dat komt uitgerekend hier. Een Duits iemand. En dan druk ik mij nog gerevalideerd uit. wij zeggen dat mijn handel hier giftig is. Dat je de kanker van krijgt. Ja, ja ik... zo is het toch? Aber. Niks, taber, Raus. Weg, Raus. Ah. Dus je hebt ook helemaal geen bloemen voor moeder? Eh, uh, nee. Ach, god. En de mens zit helemaal alleen met de feestdagen en dan ook nog geen bloemen. Ja, zonder bloemen, maar dat is wel zo gezond. Dat zou ik ook wel eens willen. Helemaal alleen met de feestdagen zonder al die flauwe kul. Zeg, het is mijn moeder. Ach ja, vertel me niet. Vertel me niet, het is jouw moeder. Was het maar een gewone particuliere mevrouw, iemand die echt eenzaam was. Dan zou ik zeggen, ala. Sterker, ik zou zeggen... Een particuliere mevrouw komt tot ons. Ik zou zeggen, mevrouw, blijf bij ons. Dat zou me niets kunnen schelen. Maar met dat mens is niet te leven. Met dat mens is voor geen meter te leven. En het is zonde dat ik het zeg, maar zo is het. valt toch wel mee. Ja, dat dacht ik ook. Ach, moet je die dame hier, hier horen? Een beetje kort van memory misschien? Ik, ik kan jou niet volgen. Zegt Centraal Wonen jullie iets? Nou, eh... Uh... Centraal Wonen... Wie mens du, mijn lieve Claire? Ja, ben ik dan de enige in het huis die niet dement is? Centraal wonen. Ja, dat zou de oplossing zijn voor je moeder. Contact met andere mensen, dat was toch de oplossing? Nou ja... We hebben het toch geprobeerd? Met nee, dat mens is niets te proberen. Binnen een dag, wat zeg ik, binnen een halve dag had ze toch ruzie met, met iedereen? Ja, ja, god, in zo'n gemeenschap is het een kwestie van geven en nemen, zeg maar. Ja. Ja, daar moest moeder nog een beetje aan wennen. Je moet een heel stuk van jezelf geven. Nou, op een bepaalde manier moet je je inleven. Dat is een proces van lichaam en geest. Dacht ik. Nou, ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan dat mensen. Mijn moeder bedoel je. Ja, ik bedoel je moeder. Dat mensen wilden alles naar de hand zetten. Ach. Niemand mocht meer roken. Dat is ook heel slecht. Helemaal in een centraal wonenproject. Ik heb laatst nog gelezen en iedereen dat je moest naar de Avro kijken. Naar haar mis in de hoofdrol op zondagavond. Terwijl jij als zogenaamd actief VPRO-lid moet weten dat juist mensen die zo'n Centraal Woonproject verkiezen, de VPRO een warm hart toedragen. Ja, ja dat is waar, Frick. Claire had absoluut recht. Die mensen kijken en luisteren heel bewust. En die mensen moeten van je moeder naar mis kijken. God, het mensen is al oud. Ja, dat is nog het enige voordeel. Clairetje, zo mag je niet praten over oude mensen. Nee, dat is niet net. Oh, Frik's moeder kan er niet tegen. <lacht> Oh, wat je hebt gedaan. Freekje. Huil nou maar niet. je meent het echt niet zo. je, huil nou niet. Denk om je nieuwe paas over hem. Dat staat je juist zo leuk. Oh, nee. Dat is niet hoor niet op letten. Dat zijn gewoon ontwenningsverschijnselen. Als hij zijn dagelijkse portie port op heeft, dan is hij weer het mannetje. Ik wil naar mijn moeder. Oh, Ik wil naar moeder met Pasen. Oh, oh mama, mama, mama. hij wil naar zijn moeder met Pasen. We gaan toch naar je moeder met Pasen. Oh. Echt waar? Anders is moeder met Pasen zo alleen. Ja, want anders is moeder met Pasen zo alleen. Ja. Nou, daar komt helemaal niets van in, hoor. Nee. Als Kleertje zich opgedoofd heeft, dat kan wel tweede paasdag zijn. <lacht> Dan gaan we naar je moeder. Dat neem je terug, vuile moffin. Het was maar een grapje, een wietje. En dat vuile moffin, dat neem jij ook terug? Nee, jij is. Ik heb het al teruggenomen, Ik heb geen ring, Ik heb je nou goed. Nou ik wil naar mijn ik moeder. Mijn eenzame moeder. Ach, nee, laat ze maar denken dat ik eenzaam ben, hè. Dan lopen ze een stuk harder. Niet dat ik op ze zit te wachten. Ik heb ze mooi niet nodig. Hier de, biele, hier de boel een beetje komen opeten en opdrinken. Daar kan ik iedereen wel voor krijgen. Je hoeft de deur maar op een kier te zetten. Je hebt je huis vol, zeg ik altijd maar. Nee, Sandra. Goed beschouwd heb je niemand nodig. Hoe jij je door het leven slaat, kind... dan neem ik mijn petje vooraf. Want... Hoe lang kennen wij elkaar nou al? God Joost, uh, dat was even voor de Hongaarse opstand, dacht ik. Oh ja, ja, he, ja. ver voor de Hongaarse opstand. Uh, oh, dat waren tijden, Sandra, dat waren mooie, duidelijke tijden. Ja? Uh, je had uitbijtjes uh, en je had arbeiders. Uh, uh, nee, dit is zo lang geleden. Hè? Nee. Uh, goed beschouwd wist je toen als communist waarvoor je werkte. Maar nu met die geldzin aan het roer, dat leidt schietbreuk. wat ik je brom, dat gaat niet goed. Zou je dat werkelijk denken, Joost? Zo lang ik hier zit. Het kapitalisme heeft de mensheid nog nooit iets goeds gebracht. Het kapitalisme leidt ons terug naar de middeleeuwen. Jij nog een glaasje? Nou, nog eentje dan, ik hoef tenslotte toch niet meer de ladder op. Ach, malle jongen. Nou, Jij hier. hebt ook een ladder, zie ik. Oh, ja. Oh. Oh. Gekkerd. San, ja. vaak denk ik nog aan die tijden terug, hoor. Die tijd dat ik iedere vrijdag bij je kwam lappen. Iedere vrijdag? Iedere vrijdag stond ik om half één met mijn emmer en zeem paraat. In mijn herinnering, Joost, was dat toch donderdag... Ja, ik weet het zeker. Donderdag om half elf voor vijf guldens lapte jij voor en achter en om de week boven en beneden. <laughs> Hoe kom je nou aan vrijdag? O, vrijdag zet ik altijd bij de componisten, zal ik maar zeggen. Oh, kapitalisten van het zuiverste water. En het koekje bij de koffie. Nou, dat moet je er zelf maar bij bedenken. Ze lieten de arbeidersklasse maar ploeteren. Nee... Dan had ik het bij jou 400% beter. Hé, San. Sannepan, weet je nog, San? Dat waren vrijdagen Ach, Joost, uit duizenden. Joost, daar moet je niet meer over praten. He? Dat moet je gewoon vergeten. Trouwens, het waren donderdagen. Het waren zuiver donderdagen. Vergeten! Ja. Vergeten! De herinneringen aan die zuivere vrijdagen, die nemen ze me nooit meer af. Die neem ik mee in mijn kist. Ach, Gatsi, Joost. Doe niet zo eng. Donderdag was jouw dag. Hé, hey, San. Sannie. Sannepan, hm? Denk jij nog wel eens aan me? Oh, ja. ja. Dat is heel fijn, San. Dat is heel fijn. Oh. Nee, ik zal die ene keer nooit vergeten. Dat is fideel van jou, San... Handjes thuis, Joost. Uh. Ha? De kinderen kunnen zo op de stoep staan en dan moeten we weer eieren schilderen. Nou, twee eieren maar hoor. Ja, maar toch, het is ieder jaar met Pasen weer hetzelfde liedje en dan mag moeder ze gaan zoeken terwijl zij binnen achter de ramen mijn port zit op te oh, nou, dat is ook gezellig. Maar weet je. Joost, rustig nou met je hart. Oh, maar, maar ik mag alles weer van de dokter hoor. Die zegt ik mag lekker lappen. Ja, maar niet van mij. Je zal die ene keer nooit vergeten. Welke keer, Sam? Welke keer? Welke vrijdag, Sam? Welke vrijdag? Ach ja, dat was die donderdag toen jij op mijn schone ramen een biljet van de CPN plakte. Nee, die donderdag zal ik nooit vergeten. Haha, dat, dat moet die vrijdag voor de verkiezingen zijn geweest. Haha, <laughs> dat was die beroemde vrijdag voor de gemeenteraadsverkiezingen... ...toen de CPN, de Communistische Partij Nederland won in alle plaatsen. Die dag vergeet ik mijn leven niet. De hoop van de arbeidersklasse gloorde als nooit tevoren. Ja... Ik weet het ook nog als de dag van gisteren, hè? Mijn man kwam thuis en die sloeg de boel zo'n beetje kort en klein... toen hij jou aandenken op mijn schone ruiten zag hangen. Ja, ja. Dat waren mooie tijden. Zeg, San. Neem nog een eitje. Nou, als het jou niet uitmaakt, neem ik nog een druppelenpupje. Oh, Joost, Joost, Joost. Je bent toch altijd dezelfde gebleven? Nou, nog eentje dan. Proost, San. Proost. Zeg San, zie jij wat ik zie? God Joost, ga nou geen demente spelletjes met me spelen. Doe me heen, lol. Nee, nee, nee, nee, San, nee. nou even serieus. Kijk even naar buiten en dan moet jij eerlijk zeggen of jij ook iets merkwaardigs ziet. Joost, ik zie niets en hou op met die flauwe kul. Als ik onzin wil zien, dan zet ik de paus wel aan. Die is er nou net voor op Nederland 1. Nee, nee, nee, nee, kijk nou even mee. Goed, ik kijk mee. Zie je die streep? Die vettige streep op je raam? Nou, je het zegt, ja, er zit een streep. Die hoort dat niet. Nou, jaag hem dan weg, Joost, hè? Jaag hem weg. Jaag hem weg, zeg. Neem je eigen soort in de maling. Nee, Sam, die haal ik voor je weg. Als glazenwasser in hart en nieren... En de rest. Eh, jij je zin, hè. Als glazenwasser in hart en nieren... En de rest. Kan ik een streep op de ramen met Pasen niet zien. Nou, liever, dan kijk je toch de andere kant op. San, San, waar ik hier zit... Is die streep mij een doorn in het oog. Geef me je zee. Geen denken aan. Okeetje, okay okeetje, okay dan doe ik het op mijn zakdoek. Joost! Joost, ga bij dat ram vandaan! Het ja, is zo gepiept. Joost, laat dat! Joost! Je valt! Joost! Joost, alleen op ons! Onze... Joost! Gaat het nu weer, schatje? Ja. Niet meer wijnen, nee... Niet meer wijnen... Het gaat wel... Het gaat wel... Misschien met een portje... Verdomd zeg, je kan er de klok op gelijk zetten... Eén portje, dat maakt toch niets... Zie je dan niet dat de vreek je helemaal overstuurt? Nee, nee, dat zie ik niet... Meneer heeft gewoon dorst... Voor dorst, na dorst, tussendoor dorst... Maakt niet uit voor meneer, hè? God zeg, ik moest opeens aan moeder denken... Dat mens dat helemaal alleen zit, is smachtend naar ons zitten verlangen. En ja, paas is voor haar het grote feest. Als ze helemaal alleen in het park de eieren mag zoeken. Nou, we gaan zo naar je moedertje toe, hoor. Nou, misschien mag je er wel blijven wonen. Dat weet je toch zo graag? Keine van, zo ruzie, jongens. Keine ruzie. Uh, laten we nog een zingen. Ja, want, want zang brengt ons bij elkaar. Dat is al eeuwen zo geweest over die hele wereld, zeg maar. Uh, ik begin wel. Oh, God. Alle mensen werden brüde, Duitsland, Nan, Duitsland, über alle. Nancy, Nancy. Ja. Als je wilt zingen, zing dan vrolijk Pasen, zeg maar. Oh, één, twee, oh, nee. drie. Vrolijk Pasen, vrolijk Pasen, vrolijk en vrolijk koek en Pasen. Alle klokken luiden, alle klokken luiden. blij, blij, blij, ei, ei, ei. Oh, schön, was? Ja. Maar laten we snel naar moeder gaan. Wat moet dat moeten? We moeten het leuk houden met de feestdagen. Heel positief, Claire, heel positief. Freek, pak jij even die eieren? De eieren. Ja, de... Uh... Eieren, ja. Nou, kijk nou niet alsof je ze nog moet leggen. Pak ze nou en blijf van die port af. Oh, ja. Ja, we moeten nog op de fiets. En waar blijf je nou, nou zitten? Zit je erop of zo? Uh, nee, maar... Je hebt mij altijd gezegd dat moeder gek op eieren zoeken is. Eieren zoeken in dat mooie park. Waar zijn ze? Ja, God, ik, ik wilde ze kopen. Alleen moet je horen wat mij nou weer is overkomen bij de supermarkt. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, uh, nee, uh, ik moet nog eieren kopen en schilderen. Uh, morgen is het Pasen, weet u. Maar morgen is het ook Pasen voor de dieren. Daar hebt u weer gelijk in. En u gaat eieren kopen? Nou, dat was ongeveer de bedoeling. Maar dat is een misdaad, een pure misdaad. Is u dat wel bekend? Maar is er dan iets met die eieren? Nee, meneer, er is iets met die kippen. Ach, God. Die kippen moeten leggen onder erbarmelijke omstandigheden in legbatterijen. Ach, ja. En daar werkt u aan mee. Ik? We hebben alleen een poes gehad. En, en die is overleden. In mijn arm is overleden. Actie, er nog gaan. We hebben het we... nu niet over katten, maar over kippen. Ja, ja, we hebben het over kippen. Daar hebt u weer gelijk in. Gaat u eens op uw hurken zitten. Pardon? Op uw hurken! En, uh, uh, ik zit. En nu? En zeg nu eens... Tok, tok. Huh? Tok, tok. En? En? En? Hoe voelt dat? Ja, maar, maar dit is pure vrijheidsberoving, zeg maar. Dit hoef ik niet te pikken. Maar moet een kip dat dan wel pikken? Een weerloze kip in een goddeloze legbatterij. Kunt u dat serieus tegenover uzelf verantwoorden? Zou de discussie over het leed der dieren niet vereenvoudigd worden als ik weer gewoon ging staan? U kunt weer gaan staan als u plechtig gelooft dat u deze pasen geen één ei koopt. O ook niet voor mijn moeder. En zelfs niet voor uw moeder. Ook geen grasei. Net dat er wordt gelegd door een kip die wel 2,5 vierkante meter de ruimte heeft, als het niet meer is. Dat is Pure propaganda, ja. een grasei. Het ei komt uit de legbatterij en daarmee basta. Mag ik nu weer gaan staan? Ik krijg een beetje kramp. U kunt gaan staan, maar pas op. We houden u in de gaten. Scherp in de gaten. De hele Pasen lang houden haar scherp in de gaten. Ah, mooie boel. Geen ei, geen bloem. Nou, vrolijk paasen. Verschrikkelijk. Hey, ik kan wel even naar het café gaan. Daar hebben ze hardgekookte eieren. Jij blijft en uit de kroeg. Verleden jaar werd het ook derde paasdag, toen je terugkwam, van even een pakje sigaretten halen. Maar, Freek rookt niet meer. Net als die Hollandische bloemen is roken trouwens ook heel ongezond. Ja, ja. Oh. Telefoon. Telefoon. Moeder! Haha, fijn moeder. Ja, ja, u ook een heel vrolijke paas alvast. Zeg, we komen eraan, hoor. Nee, maar moeder, dat is geen enkele moeite, hoor. Het is toch Pasen? Ja, natuurlijk weet ik wat Pasen voor staat. Voor bloemen en eieren, natuurlijk. Voor het nieuwe leven, zeg maar. Oh, nee, bedoelt u dat? Ja. Nee, ik heb vanochtend niet naar de VPRO geluisterd. Nou, nou, is even vergeten. En, en daarbij is Nancy al jarenlang gek op Willem Duis. Nee, dat is überhaupt niet, Wauw. Kom je daar nu toch bij? Nee, natuurlijk werkt hij Duis niet bij de VPRO. Hoort een VPRO-lid altijd naar de VPRO te luisteren? Moeder doet dan niet zo bespatterlijk. Ja hoor, ja. Ik zal het eens in de statuten nakijken. Dat doe ik onmiddellijk. <lacht> Wat hadden ze dan voor interessants? Eh, dat meent u niet. Moeder zegt niet dat het niet waar is. Wat een scoop zeg. Een scoop moeder. 50,7% van de Nederlanders weet niet wat Pasen voor staat. Schande. Moeder ik hoor niet bij die groep. Ja ik moest van u naar de school met de Bijbel. Ja ja. Ja ook iedere maandag een versje leren. Ik ken ze nog allemaal hoor van buiten. Wat zegt u, mam? Mam? Maar ik... Ver, ik... Ver, hè? Ik hoor... Er, er zit zeker iets op de lijn, moeder. Ik versta u niet. Moeder? Ik versta u Mam? Mam? Mama? Mama, als u me niet laat uitpraten, dan luister ik niet meer hoor. Mag ik nu even? Fijn. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik houd van Kleertje, dat ik verliefd ben op Nancy? Oké, okay, dat hoort niet. Nee, volgens u hoort dat niet. Nee, dat weten we nu wel. Dat hoort niet. Nee, maar moeder, het is zo. Wat, mam? Kunnen we beter niet komen? Waarom niet, mam? Het is Pasen, het is feest. Wie ligt er in uw bed? De glazen wassen moeder. Oh, is dat een hele oude kennis van u? Nee, die communist waar papa zo'n bloedhekel aan had? Die zag een streepje en toen is hij uit het kozijn gevallen. Jezus, hoe Hoezo een geluk bij een ongeluk? Oh, maar dan... Dat mooie tafeltje. Ach, oh, dat bloed gaat reus wel weer uit. Ja, ja, nee, dat is ook weer waar als hij de andere kant op was gevallen, hè, van drie hoog. Nee, dat zou... Dat zou ik beslist doen, mam. A zeg, ademt hij nog wel? Ja. Nee, nee, luister, die dokter die komt wel. Nee. Nee, die dokter hoeft geen cadeautje te hebben. Als u zegt dat het heel erg is, dan komt hij vast. Ja, dat moet u doen. Ja, nou, dag, mam. Ja, nee, luister, als er wat is, moet u beslist bellen hoor. Doe maar. Dag, Mam.